Benut dat ik leef, denk ik aan jouw elke minuut dat ik leef, zie ik jouw elke minuut, elke minuut, elke minuut tant ik leef, denk ik aan jouw elke minuut dat ik leef, zie ik jouw elke minuut, elke minuut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 ...dat dus is niet erg ziek, is verhinderd. Ah ja, goed, goed. Nee, zo is, ja, is je. Wat heet ziek dus? We gaan... Uh, eens kijken, ...een programma maken waarin we... ...zoals als we willen aankondigen... ...dan zitten er gedichten in. Met uh, Norbert de Vries gaan we naar... Uh, ...naar Erik uh, kijken. Over het kleine Insectenboek. Vooral het motto, geloof ik. Uh, wil jij uh, belichten? ja. ja. Margriet, jij bent bij Drie Koningen Zingen geweest, cultureel erfgoed. Jij gaat daar wat over vertellen. Dus van alles en nog wat. En onze muziekjes. Eens kijken, waarmee beginnen we? Misschien met, uh, met Margriet, jij bent vers van het Drie Koningen Zingen. Ja. Vertel ja. eens, hoe ging dat? Even kijken. Ik ben al net een half uurtje geleden vertrokken. Nou, het was een volle zaal, de kapel... Met ontzettend veel familie. Vaders, moeders, opas, oma's, tantes, ooms. En eh, er waren verschillende grote groepen... Eh, ...die eh, kerstliederen zongen. En er was een voordracht van... Um, um, heet hij nou? Ach, dan nou kan ik even zijn naam niet zeggen. Wat erg zeg. Nou, dat doet er niet toe. Bernard Robben misschien? Nee, nee, nee. De zanger van de Haastrijdstraat. Oh, uh, Gerrodebier. Ja, mm. stom. ja. En die had een ontzettend leuke voordracht... Maar het ging eigenlijk om die groepjes van kleine kinderen die ja. zingen. Dat is drie koningen zingen. Hè? Met z'n drietjes en <lacht> dus soms vier. En dan liefst de huizen langs. En omdat er zo weinig inschrijvingen waren. Namelijk, ik hoorde net zeven groepen. Ik dacht zes. Maar iemand heeft nog iets meer opgevangen. Uh, daarom hebben, heeft Ber Bernard Robbe ook nog uh, die koren erbij gevraagd. Ook het koortje van de Sint-Jan. Het kinderkoortje was daar. En die zongen heel leuk. Dat was zonder meer. Maar... Eigenlijk is het, was het toch een beetje schaamend resultaat, want er heeft een groot artikel gestaan in het Groots Belang. Met een oproep, en uh, ze hebben ook veel zorg eraan besteed, het, was, het zag er gezellig uit. Er werden uh, koeken rondgedeeld en taartjes, en het was, ze hadden ontzettend hun best gedaan. Dan is, ik merkte van Bernard, dat hij, Bernard Robert, dat hij zei, nou het is toch al mager, ja, groepjes. Ze ja, hadden verwacht dat het veel meer zou zijn, want het is het instand houden van het erfgoed, hè? zoals dat wordt genoemd. Het is een heel groot groep. En Ineke Stroek, onze oude dorpsgenoten, die was er ook in de jury. Juist om dit uh, wat uh, te promoten. En die zaten ook vrolijk aan die tafel te genieten. Het was heel gezellig, maar het, was, het resultaat was minder dan ze hadden gehoopt. Maar dat neemt niet weg dat ik daar uh, anderhalf uur me kostelijk vermaakt heb. Want als je die Kleine Ukkelsa ziet rondlopen. Er was een kindje, denk anderhalf, drie koningen. Een lange zus en een kleine zus. En dan zo'n heel klein Ukkeltje wat net kon stappen. Ook aangekleed als koning. En dat kind dat buiten daar over het, over het toneel. Ja, voor het altijd, hè, op het podium van de, de kapel. En dat was zo koddig en zo leuk. Trouwens, dat vind ik van al die kleine kinderen als ze daar staan. Het is heel ontroerend als je dat ziet. Die ernst mee ze dat doen. En zenuwachtig een beetje. En uh, ja. En degene die dat inleidde, dat was, en verder de speaker was van de middag, dat was een onderwijzer, ik kende hem niet, zijn naam, maar het, ik hoorde dat hij onderwijzer was, die deed het heel aardig, die leidde die groepjes in en deelde die kinderen daar de hand ook, mochten ze kiezen uit een uh, lekkere snoep en zo. Een groepje was, dan had die jongen een geweldige kist bij zich. Die hoopte heel veel snoep op te halen die avond. En de ander had helemaal niks. Dus die kwamen met hele handjes vol al strooien terug van het podium. Het was gewoon... Ik vond het leuk. Ik vond het echt leuk. Ja. En ik denk dat veel ouders zeer tevreden zijn geweest. Die waren allemaal trots. Dat kun je gewoon zien. Maar dat was dus... Dus zeven, acht groepen die, die redden de traditie. Nou, ik die dacht zes. En stand. jij noemde zeven. Niet. Maar er waren drie, uh, vier, vier zanggroepen die zongen. Die eigenlijk geen kinderen meer waren, wel volwassenen. Ja, ja. En dat jeugdkoortje van Sint-Jan, dat waren natuurlijk wel jonge meisjes en jongens. Ja, maar dat was eigenlijk om de boel aan elkaar te rijgen, en te vullen. Zongen ze ook nog een beetje uh, originele liedjes? Of is het allemaal weer Geef mij een nieuwe hoed? Twee waren er met een nieuwe hoed. Oh. En mijn oude is versleten, mijn ja. moeder mag het niet weten. Ja, wij zongen dat vroeger anders... En mijn vader heeft het geld al op de toonbank neergeteld... of je het zingt hier, hè? Ja, wat en zongen jullie? Ja, uh, uh, moet ik even terugzingen? Terug uh, de herders die zaten in het veld, zo enig wij. Mm. Ja, wij, op het geld, bij ons kwam er ook geen geld aan te pas, vroeger toen ik... Maar wel een hoed. Snoep. Oh, snoep, geen, snoep. geen hoed. Ja, we hadden ook zo'n ster waar je aan trok <laughs> en... Uh, ja, met je hoed. <laughs> je hebt een nieuwe hoed, ja. ja. Nou, ik heb ook voor leuker, en mijn kinderen het ook gedaan nog toen, toen we klein waren hier in Goorlen. Maar het, is dus, uh, het zal een hele tour zijn om die traditie weer echt uh, in het dorp in te voeren, want het moet eigenlijk zo zijn dat ze langs de huizen gaan, dat is natuurlijk leuk. Hè? Als het op een lijst komt, dan is het geloof ik een veegteken. Als het op een lijst, uh, het komt uifgoed, moet dan... Het eerste, dan... het staat bovenaan. Ja, ja, goed of het naar bovenaan zat of midden of onderaan, maar als het op zijn lijst komt dan, uh, dan is dat toch een veegteken. Weet je wat ook leuk was? Maar dat heeft eigenlijk de moeder van Inneke, die zat ja. vooraan, een hele oude dame, die mm -hmm. zat daar werkelijk in elkaar gedoken, oud, maar zo ontzettend toch niet. Ik vond het werkelijk prachtig gewoon. Ja, heel leuk. Ja. was nog het Protesten het... tegen de Zwarte Koning of, of niet? Tof. Zwarte koningen, ben. Oh, Geen nee. zwarte koningen? Nee. Ja, dat, dat krijg je ervan, hè. Nee. Ik heb Inneke nog eventjes gesproken en nee, ja, ze zat, ik... zat zo in de Pinari met die zwarte pieten discussie. Ik geloof, en ik, ik heb, heb geen ik zwarte koningen gezien. Ik heb gezien. gevraagd of ze nee. uh, Fokken en Sukken volgt. En uh, daar was laatst een mooie grap. Dan, dan werd daar ook natuurlijk weer uh, teruggezien op die zwarte pieten discussie. En dan, dus dan uh, vonden Fokken en Sukken de Nederlanders toch maar een koppig volkje. Want dan hadden we dat gehad en nou, moesten ze weer per se een zwarte koning erbij hebben in die, bij die drie koningen. En, maar Ineke vertelde dat ze vanochtend op de radio werd, werd ze daar ook over aan de tand gevoeld over drie koningen zingen. En toen had ze het over de zwarte koning en toen vlogen de grappen haar natuurlijk om, om het hoofd. Maar zij vertelde dat zij daar vroeger om vocht, als zij met, met de zusjes uh, groep, om een zwarte koning ja. te mogen zijn. Ja. En uh, diezelfde uh, oude mevrouw, de moeder van Ineke, vertelde dat dat, uh, dat met Buisman werd gedaan. Uh, dus met, met het busje Buisman uh, kreeg je dus geen, geen zwarte, maar vooral een bruine, donkerbruine koning. Bij ons <laughs> ja. voertien we met schoenpoets eerst Met schoenpoets, ja. Oh ja, <laughs> ja. Maar de, ik, heb, ja, ik, ik heb geen zwarte koning gezien. Die was er niet bij. Oh. Ze hadden prachtige kroontjes op. Vechtteken. Vechtteken, noem het. <laughs> nou ja, dit was het. Dit is koning. het begin van de tijd, <laughs> Ja. Milden, maar, ik zou er maar <coughs> dicht tegen gooien. Ja. Goed, uh, zo tot zover het uh, relaas van uh, Margriet over uh, het drie koningen zingen. ...behorend tot het cultureel erfgoed. En, en, uh, nou, het, het leeft toch nog wel, begrijp ik... ...want een hele volle zaal heeft daar zitten genieten. Ja, en ik heb de uitslag niet afgehaald... want ik hier naartoe moest we nou, even gauw iets goed. thuis eten. Dus ik weet niet hoe het afgelopen is. Maar Dank ik hoorde wel. van iemand... Maar nou, de uitslag wordt niet gecorrespondeerd met de... Show. ...nee, maar dat de slechtste groepen ongeluk de eerste prijs had gegeven. Nee, dat Wie vertelde nee. het? Mag dat? Mag was... niet hier voor de microfoon zeggen? Oh. Dat is, nee, dat is heel onverstandig. oh jee, Ja, je hebt gelijk nou... Goed, uh, hebben we veel muziekjes, kunnen we misschien uh, tussen uh, Drie Koningen en, en het gedicht een, een stukje muziek horen? Kan wel, ja, laat maar gaan dan. De lichtheid van onwetendheid het waaien van de wind. Ik heb geen plan, geen richting, geen doel, ik laat me leiden door mijn gevoel. Dit is de reis van je leven. Bestemming onbekend. Je krijgt je deel. Coming on the get You got to you do Ja, de reis van je leven. Waarschijnlijk nog met een knipoog naar uh, de drie koningen. Die ook uh, van verre kwamen. Oh ja, dat is mooi. Een grote reis ondernamen. <laughs> ja, ja, hier is altijd over nagedacht. Willem, uh, ik geloof dat je niet één, maar twee gedichten voor ons hebt. Klopt dat? Ja, twee. Twee. Volgens uh, de organisatie begin ik met het uh, gedicht dat uh, de, jaar, uh, de jaarwisseling behelst tussen... 2013-2014. En dat heeft al, heeft al in het belang gestaan. Maar het hoort toch thuis in dit programma. En het luidt als volgt. Zoals onze voorouders de afgrond vreesden. Het duistere einde der tijden. En met vurige hoop en nederig geloof de toekomst verbijden. Zo tuigen wij nog immer de altijd groene boom op. Met zilveren ballen die licht vergaren. Met samenzang en vrede op aarde. Omdat wij mogen blijven geloven in leven, liefde en toekomst. Om onszelf, onze naasten en alle die onder dezelfde de hemel wonen. Zo gloort het nieuwe jaar nadat we afscheid genomen hebben van de rafels van de verleden tijd. Op zoek naar nieuw geluk. Juist, dat wordt langzamerhand ook cultureel erfgoed, het jaarlijkse gedicht van, van Willem. Ja, ik zal het aan ieder gevoel voorleggen direct. Dat het op de lijst komt. Ja. Ja. Dat het op de lijst kan. Ah. Um, dit gedicht heb ik gekozen, dat is gedicht nummer twee. Heb ik gekozen omdat het um, zo aandoenlijk simpel is. En tegelijkertijd dat de poëtische woordkeus het gedicht optilt boven zijn eigen niveau. Het heet Marine. Iedereen zal het herkennen. Want het begint met... Mijn dochter tekent een schip. Mijn dochter tekent een schip vol huizen en bomen. Drie matrozen staan er betoverd tussen. Ze weten niet of ze zich aan land of op het water bevinden. Uit de hemel kijken vliegtuigen meestmuilen toe. Een vis ligt in de hoek van de zee op vinnen te wachten. Het is windstil... De wolkeren luieren boven het schip, dat plots een ladder uitschuift, waar langs men zonder moeite aan boord van de zon kan klimmen. Vaarwel, wuift de kapitein, die al op de vijfde sport is. Vaarwel, proberen de drie matrozen, maar geen gebaar komt uit hun lange matrozenarmen. Potloodstijf staan ze tussen de bomen en huizen aan dek. Ja. En zoiets als het woord potloodstijf, gecombineerd met mijn beeld van hoe kinderen tekenen, ja, dat maakt het voor mij compleet potloodstijf. Prachtig toch? Ik kan er niet zoveel bij. Denken. Getekend Omdat met ze potlood. Een potlood in een vuist nemen of zo. Of nee hoor, nee. Dus als het recht? Nee, die tekening is gemaakt met potlood. Uh -huh. En daar staat dan een mannetje op, maar. Die lijntjes van hoe teken ik een arm, ik begin boven en ik trek het, uh, het uh, potlood naar beneden, ja. dat is alles. En dat heet potloodstijf. volgens maar mij. Hem, en, en dat geldt niet voor... Je dat, woord, dat woord kun jij niet opzoeken in het woordenboek. Nee. Daar moet je bij Bergtsvoeten zijn om erachter te komen waar dat woord vandaan komt. Goed, dankjewel. Nu voilà. Dat was Bert Voeten, dat was Potlood Stijf, dat was Willem met twee gedichten. Eén van zijn eigen hand en één van Bert Voeten. Uh, Stefan, we willen nog wel een mooi liedje horen. I invite you to look in my eyes. It can be scary, but it's my best advice. Do not be late.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 Ja, Invite You, heette het Schone Liedeke. En nou, wij gaan verder met uh, Erik, Godfried Boomans. Erik over het kleine Insectenboek. We hebben geloof ik hier drie exemplaren voor ons. Ik heb het niet meegenomen. Jij hebt het niet heb meegenomen. Uh, het was het uh, geschenk uh, van uh, de bevordering... Collectieve propaganda voor het Nederlandse boek. Collectieve propaganda voor het Nederlandse boek. Vooral bedoeld voor de jeugd, denk ik. Hè? Nou, over... Elk jaar krijgen we zo'n zo boekje gratis. Alle de bedoeling van... is dat we het meenemen, dat we erover discussiëren als we het gelezen hebben. Uh, nou, laten we dat hier maar doen. Eens kijken, gaat, uh, we hebben Norbert uitgenodigd. En uh, Margriet heeft het ook gelezen, ik heb het ook gelezen. Nou, we kunnen dus uh, onze gang gaan. Norbert, jij wilde geloof ik eerst wat zeggen over het motto. Ja, het is een um, curieus vind ik dat motto. Het is een Italiaans motto, ik ga dat niet in, op zijn Italiaans voorlezen. Kun je het misschien beter niet doen, hè? Nee, nee maar dan maak ik, want het is bovendien nog erg ingewikkeld, uh, Italiaans. Het is niet zomaar cappuccino. Maar, uh, wij zijn allen ballingen levend binnen de lijsten van een vreemd schilderij... Wie dit weet leeft groot, de overigen zijn insecten. Nou, opvallend is al meteen dat hier een grandioze taalfout staat. Want twee. Er staat twee, ja. twee Want er staat alle ballingen, dat moet zijn allen. allen. We zijn allen ballingen. En de overigen zijn insecten, dat had ook een N achter moeten. Nou. Dat is al uh, vreemd. Hoe dit, kan dit, dit, dit nou? Hoe? Ja, dat, dat, ik heb dat uh, nagezocht bij het Beaumands genootschap. En die, we zijn daar ook zeer verbaasd over. Het is niet opgehelden voor is dat, dit. Is dat een niet fout niet is het fout van Beaumands? Dit is een fout van Bomans. Van Bomans. die, ja. heeft, het ja, die heeft het zo opgeschreven. Oh, ja, die heeft het zo opgeschreven. Maar dit uh, citaat uh, is naar verluid van Leonardo da Vinci in een brief aan Gabriele Piccolomini. En uh, dat is altijd voor zoete koek geslikt. En het is zelfs in citatenboeken terechtgekomen. Uh, van Leonardo da Vinci. Heeft, uh, en dan volgt dit citaat. <lacht> en um, uh, binnen het Boomansgenootschap. Uh, zijn er natuurlijk van de tikkelingen. die dan precies gaan uitzoeken. waar, heeft, uh, waar staat dat dan bij. Uh, in die brieven van Leonardo da Vinci. En die zijn er dus achter gekomen dat het dus gewoon helemaal niet van Leonardo da Vinci is. maar dat het gewoon van Boomans zelf is. Die heeft dat gewoon laten vertalen door een, iemand die, uh, ik denk, Italiaans studeerde. En uh, zo is dat uh, als motto aan dit boekje toegevoegd. Wat op zich wel nou, uh, opmerkelijk is, mag ik zeggen. Het is een joke. Het is een grapje, een ja. Een practical ja. joke. Ja, ja en een geslaagde. Want massa's mensen hebben dit voor zoete koek geslikt. En zoals ik al zei, uh, het staat ook uh, in allerlei citatenboeken. En dan wordt het dan toegeschreven aan naar uh, Da Vinci. <laughs> Jan ja, Bomas was een grapjas, hè? Ja, uh. ja, hij heeft dit boekje geschreven. Het is niet zo'n heel uh, dik boekje geworden. Maar, het was in uh, 18 jaar. Nee, uh, ik weet niet wanneer is hij geboren. In 1913 is hij geboren. Dan kan ik je zeggen dat hij 27 jaar was toen hij het schreef. Want hij schreef het in... Uh, 1939 van hij is begonnen op 29 oktober en hij is er, het was klaar op 25 januari 1940 dus uh, 10, uh, 29 10 1939 tot 25 1 1940 en in die tijd is hij ook nog twee weken in Zeeuws-Vlaanderen geweest dus hij heeft er tien weken over gedaan. Geschreven in zeven schoolschriften. Nou, dit zijn voor de details voor de liefhebbers. Mag ik straks er wat op zeggen? Maar ja, ja zeker. Je mag, je mag, mag meteen er nu al. Ik heb namelijk ja. een broer van mij die woont in Haarlem. Die zit in de boom van school in Haarlem. Die, oh. de, die is Rutger, mijn jongsbroer. Ja. En die vertelde dat hij middelbare school... begint zijn studie in Nijmegen, waar hij van die overs zelf zei... Ik heb wel die Nijmegen gezegd, maar het wil me niet binnen schieten welke faculteit dat de, het, de psychologie. was. Psychologie. Ja, maar hij dat wist je, je niet. Nee, maar dat was ook een grapje. Hij heeft eerst De faculteit wilde me niet te binnen schieten hij. In Amsterdam toen, uh, oh, van zijn studie. Dat, dat was ook een grap. Dat was ook een joke, wilde ja. wilde niet te binnen schieten. Ja. <laughs> Welke faculteit ik ja, ja, ik heb ook maar ik... Ja. <laughs> ja. Maar hij was 18 jaar en hij kwam, dacht ik... Hij kwam met dat boek bij zijn vader. Die zat daar een hele... Nee, dat is de Pieter Bas. Dat zijn de denkschriften van Pieter Bas. En die heeft hij aan zijn vader aangeboden... Die uh, vader heeft het niet geopend. Hij had er een mooie Linkje lint omheen. Heen, zo, hij ging naar boven die trap op. Ja. Die vader die lag in bed. Ja. Chocolatenvreten schrijft hij dan ergens. En uh, oh, hij biedt dat aan en zegt: Vader, ik heb een boek geschreven. Zo, dus dat lezen. is een 36. Memoires, gedenkschriften ja, uh, van ja, ja. meester Pieter Peter Bas. Bas. Ja. En was hij dat zijn was zijn je? eerste boek. Ja. Dan vergis ik me. Ja. Neem me niet kwalijk. Ja. Goed. 1940 dan. is Erik uitgekomen. Ja. Dat zou eigenlijk uh, in april verschijnen, eind april. Maar ja, toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. En het is uiteindelijk in december 1940 verschenen. Alsof het was meteen een grandioos succes in Nederland. Uh, meteen twee, twee of drie oplagers uh, uh, uitgebracht. Dus uh, het is ook altijd steeds een succesnummer uh, geweest van, van Beaumans. Mm -hmm. uh, het is duidelijk geïnspireerd op uh, de kleine Johannes van Frederik van Eden. Die is, dat is van uh, 1884. Daar is het wel op geënt. En ik denk ook wel een beetje op uh, Alice in Wonderland van Louis uh, Carroll ja. van 1865. <hums> en als ik, als ik dit boekje vergelijk met uh, de kleine Johannes en Alice in Wonderland, dan zeg ik: dit is flut. Dit is echt niks. Dit is, dit is zo mager. Dit is zo dun. Dit is. Uh, Letterlijk nee. dun of figuurlijk? Nee, figuurlijk dun. Het heeft een kwaliteit. Het is, uh, ik, heb het, ik, ik heb het weer herlezen en ik ben me tot de helft gekomen. Maar, maar en... zeg, heb je het ook uh, dan uh, weer zitten vergelijken? Want dat heb ik niet gedaan. Ik heb uh, het niet vergelijken. Maar ik neem aan dat het uh, inderdaad, als je Ellis en Wonderland... Uh, ja, dat, dat, uh, waarschijnlijk staat dit boekje dan wel in de schaduw van, van, uh, van Alice. Ja, ook in dat van de Kleine Johannes. Van de uh, Kleine uh, Johannes. Maar er zijn wel treffende overeenkomsten. Uh, het, het, het groter en kleiner worden, et cetera. Dat, dat komt in, in, in al die boeken voor. En, uh, maar ik vind het, ik vind het echt... Uh, ik had het heel vroeger alles gelezen. En maar dan lees je het toch anders. En... Uh, ik heb het nu herlezen en ik, ik kwam maar tot de helft. Ik vond het echt uh, zo, zo weinig kwaliteit hebben. Ik denk, uh, nee, dat, uh, daar ga ik mijn tijd niet meer aan, hmm. aan, aan, aan, oh. aan besteden. Oh, nou, ik had een andere leeservaring. Ik, ik vond het toch heel, heel prettig te lezen. En ja, ik kon me eigenlijk niet eens meer Ik me niets meer herinneren eigenlijk. Behalve dat dat kleiner of groter wordt. Ja, ja. Maar. Uh, ja, ik kon het wel smaken. Maar Greta jij? Ja, ik heb het gelezen bij de eindexamen, zo die tijd vroeger op de middelbare school. En uh, ik las het nou opnieuw. En ik dacht, God, het heeft toch bepaalde dingen die ik vroeger totaal niet heb gelezen. Want hij geeft aan de hand van die bezoekhandel, die verschillende insectenfamilies mm -hmm. zijn, geeft hij ook commentaar op zijn ouderlijk huis. Ja, ja, dat ja. vond ik zo geestig ja. en op de samenleving, op de maatschappij ja. er zitten snieren in uh, ja, oh, ja zeker met wel... opa of mijn uh, met tante zus, die deed dat zo ja. en hij vergelijkt ze, en dat doet hij op vind ik, op een hele humoristische wijze ik vond het leuk ik zeg, ik zeg ook niet dat het geen kwaliteit heeft, want ik zou het niet kunnen schrijven het, het, heeft echt, uh, het is echt wel een, een, een schrijver uh, ik vond ook het begin vond ik, uh, die eerste regel vond ik geweldig, als je weet hoe hij het aanvankelijk had geschreven. Het Begint eigenlijk. Uh, dus heb je dat even o, die opgeschreven? De kleine Erik lag. Ja. Het, het, het boek uh, toen hij het schreef was, er was dus een klein, uh, klein jongetje dat Erik heette, Erik Pinksterblom. Uh, en dan komt op een gegeven moment uh, Erik heette niet van zichzelf en, en van Pinksterblom, of Pinksterblom vanwege zijn vader. En dan ze, de kleine Erik lag. En dan. Het, ik vind het heel sterk omdat. Dat eerste stuk gewoon weg te laten, een grote streep doorheen. En dan te beginnen met, de kleine je juist op het ogenblik dat het boekje begint in het oude bed van Grootmoeder Pinksterblom. Dat vind ik wel een krachtig begin. Dan uh, dat, uh, moet ik zeggen, ja, dat, uh, daar herken je de echte schrijver. Maar die gekke fondsen zitten er toch meer in? Nee, ik, ik zeg alleen, dat het is geen, uh, dit is gewoon een goed, een goed begin. Uh, zo, zo moet je een boek beginnen. Ja. Dat is gewoon goed bent... gedaan. Maar het verhaal vind ik zo dun. Ik weet dat ook die geestig, die lessen van die meneer, hoe heet je ook weer? Die leraar natuurlijk, biologie, hoe hij die voortdurend erin haalt. Ja, dat boekje van Solms. Geestig. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik vond dat leuk hoor, ja. Ik ben maar nou ja, uh, niet-kritische lezer waarschijnlijk. Maar ik heb ik het een plezier ja, wat nu ja. gelezen. Ik weet niet of ik dan extra kritisch ben, maar ik vond ik het, het. wel uh, nou, het. Ik, ik ik Ik moet zeggen, vroeger heb ik alles wel van Bomans gelezen. He, dat iedereen, denk ik, van onze leeftijd, die heeft de Bomans alles gelezen. En um, ja, het is intussen ook wel een vergeten schrijver geworden. En Ik, ik denk ook wel dat dat uh, niet in onrecht is. Was het ook niet een beetje tijdgebonden? ja. Het was ook meer een cabaretier, denk ik, dan uh, een, openbaar, een bekende Nederlander, een soort cabaretier, dan een echte schrijver. Hoe heette toch die korte verhalen, die bundel? Allemaal korte? Buitenlingen. Buitenlingen, ja, mm -hmm. dat, is, dat heb ik ook nog laatste een keer in mijn handen gehad. Ja, ook... kopstukken. kopstukken ja. ja, ik vond het ook heel erg uh, Capriolen, mooier. een tweede bundel Buitenlingen. Dan zet je situaties van mensen... Jawel, maar het is meer cabaretachtig dan, ja. dan literatuur. Het is lichtvoetig. Het is erg lichtvoetig, ja. ja. En, ja. Uh, ja. ja. Maar uh, het is wel een... een, een uh, ja, als figuur in de, in, in de Nederlandse cultuur is hij toch wel heel, heeft hij een hele aparte plaats, vind ik. Hij is eigenlijk een tragisch mens. Ja, zeker. Ja. Ik heb vandaag dan. ook uh, zitten lezen... Over zijn verhouding met zijn vader. Het is werkelijk heel treurig. Dat, dat verhaal van, van, van dat boekje, wat hij dan zeg maar, aan zijn vader heeft. Dat vindt hij dan twee, drie dagen later ongeopend terug. Het doet me ook. Der... Kafka had dezelfde ervaring. Die had ook. Een, ik weet niet welk boek geschreven. Het Proces of een ander boek, weet ik niet. Had hij aan zijn vader aangeboden. Die, die, die zegt: Leg het daar maar neer. Want die lag ook toevallig net in bed. <laughs> Leg het daar maar neer op een nachtkastje. En mm. naderhand kreeg hij het ook. Oh. Terugtijd, duidelijk was dat hij er niet eens in gelegen, gekeken had. Dus dat zijn eigenlijk wat tragische uh, verhalen, eigenlijk. Maar zou niet dikwijls juist mensen die niet zo goed in hun vel steken, die het moeilijk leven, geneigd zijn om dit soort lichtvoetigheid naar buiten te brengen? Gewoon, nou, als Kafka, was geen, Kafka was nee, toch geen, uh, <laughs> geen vrolijke Nee Nee, nee, nee, nee. Als voor Simon Carmichelt? Ja, bijvoorbeeld, want die had ook een moeilijk leven. Ja? Moeilijk leven. Ja, je had toch wel die publicatie van Renato Roemenstein. Ja, maar toen was hij al op. op uh, dat was op het einde van zijn leven ja. dat hij een relatie kreeg met Renato Roemenstein. Maar dat. Uh, ja, misschien ja, in de oorlog, ik weet het niet. Uh, ja, ja. Dat het, uh, nou ja, goed, wie heeft er, geen, uh, wie heeft er wel een uh, gemakkelijk leven? Laat ik het dan zo maar ja. vragen. Ja. Maar goed, um, ik, uh, nogmaals, uh, aardig, maar niet meer dan aardig, vind ik het. Wat hij meer moeten schrappen. Ik zie hier een nou, titel ja, had... uit 1989, Schrijven en oh, ja. Schrappen. Je zegt, nou ja, goed, in het begin heeft hij dat gedaan. Hij had een flutbegin, heeft ja. hij geschrapt en is met een sterk begin gekomen. Ja. Nee, het uh, pro probleem van, van, uh, van Borman is eigenlijk dat hij nooit een echt groot boek heeft geschreven. Het dat is, dat is allemaal. Van dat kruimelwerk wat hij tien keer uh, bundelt. Uh, in, uh, heel veel titels, maar uh, daarvan uh, is ook heel veel uh, wat in drie, vier uh, verschillende boeken staat. Dus uh, zo heel veel... Het uh, is een beetje een luie schrijver ook. Uh, en uh, ik heb een beetje een hekel aan luie schrijvers... En, dat doet me denken. Ja, ik, de ik, dus nee. ik, ik zat in hier. hoe moet voor jou de Ik zat bij uh, hoe heet hij nou de laatste literaire avond? Oh uh, Joost uh, Zwagerman. Joost Zwagerman. En toen zat ik naast jou in, in, in de kapel en ik vroeg hem toen. Daar begon hij allemaal te vertellen van, uh, dan deed hij dit en dan deed hij dat. En toen stelde ik een vraag van waarom ste, besteed je zoveel aandacht aan? Aan die cultuur-historische uh, uh, dingetjes, uh, voordrachten, uh, tentoonstellingen, noem maar op. Kun je niet beter gewoon romans roman schrijven? Dat is een rare vraag. Nee, ik vind een schrijver hoort uh, te schrijven uh, tot, uh, tot hij erbij neervalt. En, en elke dag en uh, elk jaar een boek. Dat hoort een schrijver te doen. En niet allerlei excursies te maken naar, uh, uh, voor de televisie en, en dat, dat soort dingen. Daar ben ik heel streng in. Uh, je niet bij de wereld daardoor komen, gewoon schrijven. Ja. ja, daar ging het over luie schrijvers. Ja. Daar had hij zelf, geloof ik. Kwam hij daarmee, of niet? Uh, hij was geen luie schrijver. Hij, hij nee. was geen luie nee. schrijver, maar ik vind van wel. Ik vind uh, van wel. Uh, uh, een, een, een, een ijverige schrijver die zit uh, dagelijks. Te zweten en te zwoegen uh, op uh, op in zijn werkkamer en uh, die komt er ook niet uit en uh, die is pas tevreden als er weer een boek klaar is, en dan neemt hij een korte vakantie en dan begint hij weer opnieuw waarom leen je deze stelling? dit is zomaar een ja. stelling van mij uh, ja. Ja. Ja. maar je kreeg hem ook regelrecht <laughs> nee, ja. in je gezicht uh, terug of niet? nou, uh, ja, hij zei van uh, nee, nee, dat hij dat nodig had in de zaal. Van, nou, het, uh, van, van, van, van, van mijn buurvrouw. Die zei van wat een rare vaag. Nou, dat uh, moet je niet tegen mij zeggen. <lacht> dat vergeet en ik niet. Mag nog, ik mag nog even steken. <lacht> Goed, dat was het. Oh, ja, ja, ja. hm. Nou, nou Erik. Erik. Zo hebben we Erik de Nek omgedraaid. Of in ieder geval dat, uh, die, die kleine insecten. Ja. En dan uh, hebben we nog steeds uh, muziekje. Ja, volgend muziekje raak. Mm. Ik klap dierend de deur dicht. In huis met twee ramen open en door de straat. Ik maak een kopje koffie. Ik maak er twee. We gaan verder met Norbert. Hij heeft een uh, prachtboek uh, bij zich. Zegt hij? Ja. Jan Brokke. De vergelding. Hij is al twee keer, denk ik, in de literaire kring geweest. Hè? Op bezoek in een literaire café. Ja. Ik, Ja, dat ja, zou kunnen. Uh, uh, heel vroeger. Ik heb heel dus, lang geleden. Ja, het zou kunnen. Heeft hij de eerste keer niet gehad toen over de kampioen? Uh, weet je wel, die tafeltennis uit uh, Curaçao. Dat, dat verhaal. Ik geloof het wel. Mm -hmm. en goed, het zou, misschien dat ik de andere keer gemist heb. Dat, dat zou kunnen. Dat, uh... Maar dit boek, dat heet De Vergelding. En dat is een groot succes. Want het is uh, uitgekomen in januari 2013. Eerste druk. En uh, ik heb hier voor me liggen de tiende druk van november 2013. Dus in één jaar tijd tien, tien drukken. Dat is uh, gigantisch. Eén drukwekkend, ja. Dit speelt in, uh, in Roon. Roon, ja. ja. Vlakbij oud is dat. Dit is vlakbij, Rotterdam ligt het, ja. het, een mooi, mooi dorp. Kleindorp. En kleindorp. En dat gebeurt in oktober 1944 gebeurt er iets um, dramatisch. Um, of dat nou opzet was of of dat het toeval was, uh, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, Zeer waarschijnlijk is het wel een aanslag geweest. Het was in ieder geval een hoogspanningslijn, het draad, die werd naar beneden getrokken... en over een weg heen gelegd waar een aantal Duitse soldaten met hun Nederlandse meisjes liepen. En één Duitse soldaat is daarbij omgekomen... En dat, um, is een, ja, dat is eigenlijk een aanleiding geweest tot een aantal um, gebeurtenissen die leiden tot de executie van zeven inwoners van het dorp. Wat eigenlijk uh, helemaal tegen het Duitse beleid in was. Want uh, zeg maar, de, de lijn was van als er een Duitser of uh, wat dan ook, of een NSB of wat dan ook, zou worden geliquideerd door het verzet. Dan zou dat uh, als volgt worden opgezet. Uh, uh, dan zal er zal dan een represaille volgen in de vorm van uh, de executie van tien ter dood veroordeelde verzetstrijders. Dus die zaten allemaal in het Oranje Hotel in Scheveningen en werden daar werden er tien uitgehaald. En die werden dan op de plaats waar, dat, uh, waar die aanslag dan was gebeurd, die werden op die plek neergeschoten. En die lieten ze dan nog een tijdje liggen ook om iedereen even te doordringen van het feit dat... Uh, dit niet werd getolereerd door, de onze, door onze bezetters. En hier gebeurde iets heel anders. Hier ging een, uh, een, uh, een Duitser uh, die ging zijn eigen weg. in die rekende af met een aantal uh, lastige inwoners van Rome Die hem al het leven al zuur hadden gemaakt in de voorgaande jaren. En uh, die deed hij executeren. En ja, het is een, uh, een prachtig boek. Um, de er ligt een hele hoop studie aan ten grondslag. Het is eigenlijk een soort detective. Hoe dan het? Hoe is het allemaal gegaan? Is het, wat is er nou precies gebeurd op, op dat moment in die nacht? Um, het is ook geschiedschrijving. Het, is, uh, het, het geeft je een, een beeld van, van wat het betekent: de oorlog in een dorp als zoon, of gehoorlijk, of noem maar op. Um, ik was er zeer van onder de indruk. En um, ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Dat wilde ik even kwijt. Juist. Ja. Uh, dat is uh, vrij bijzonder, uh, mag ik uh, opmerken, dat, dat jij een hedendaags boek aanbefeelt. Uh, ja, aan dat is op zich... Uh, Want jij zit bijna overwegend nooit. in de 19e eeuw. Ja, maar dit heb ik dan cadeau gekregen. En, uh, atlas uitgegeven. Ja. En uh, nou, ik, ik was er zeer door uh, getroffen. Ik vind... Het niet echt zeg maar, een literair boek, uh, maar wel, zeg maar, het, is, um, ja, het is een rijk boek, kan ik zeggen. Het, het leert je heel veel, het, uh, het, het, het uh, zet je aan het denken over allerlei um, onderwerpen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Uh, nee, ik kan het van harte aanbevelen. Een rijk boek vind ik een mooie kwalificatie. Ik heb onlangs dat uh, is ook weer zo'n zo bestseller, James Solter, alles wat is. Dat vind ik zo, zo'n pretentieuze titel, uh, die hij, uh, nou ja, ik ga dat boek nou niet recenseren. Dat hij die, dat die niet waar maakt, alles wat is. Alsof dat uh, in dat boek uh, gecomprimeerd kan worden, ja. alles wat is. Net zoals uh, in de natuurkunde, de theorie van alles. Ja. Maar uh, een rijk boek vind ik uh, al mooi genoeg. Uh, nou, dank je voor deze tip. Uh, ik zal uh, Jan Brokke gaan lezen. De, vergel, de Vergelding, een doop in tijden van oorlog. Nou, we gaan weer naar een stukje muziek en dan volgt een recensie. Ja, tijd voor de recensie. Ik ga bespreken. John Williams, Butchers Crossing, Lebowski Publishers Amsterdam, 2013. Vertaald door Edzard Krol. En het was eerst gepubliceerd, dus first published in 1960. Ja, In boeken Supplement Cultureel, NRC Handelsblad, 27 december 2013, zingt Arjen Fortuyn, De lof van de anti-porno. En bestempelt hij 2013 als het jaar van de terugkeer van de serieuze literatuur. Bij de slechte kon je in het laatste kwartaal de hele set 50 tinten grijs nieuw voor 5 euro meenemen. Grijs en de epigonen waren passé. De lezer had er zijn buik vol van. De lezer keerde terug naar onwaarschijnlijke serieuze auteurs zoals John Williams. Ze werden herontdekt, opnieuw vertaald en heruitgegeven. Het stof van 50 en meer jaren eraf geblazen. Alice Munro, wie herinnerde zich haar nog, kreeg de Nobelprijs literatuur en ze wordt gelezen, lees ik. Villein werd, werd opgemerkt dat het Nobelcomité voor Literatuur erin slaagt om eens in de tien jaar een auteur te lauweren die leesbaar is. Munro dus in dit geval. Er werd door Fortuyn nog een andere beweging in literatuurland gesignaleerd. Boeken die met veel geld en grote billboards in de markt worden gezet, zoals Donna Taart met het puttertje, kunnen niet meer rekenen op het grote succes dat de uitgevers voor een goede geld verwachten. De lezer raakt immuun voor het media-geweld en kiest zijn eigen hype, onvoorspelbaar voor de grote jongens en tot vreugde van de kleine uitgevers. Worden we minder kuddedieren en gaat de persoonlijke smaak prevaleren, wat vind je mooi? Waardoor word je geraakt? Dat is toch vooral persoonlijk. Ik schreef in leidraden een lovende recensie over Koetzee, de kinderjaren van Jezus, in bewoordingen die de 19e eeuw Norbert de Vries ertoe verleiden dit boek te gaan lezen. Brommend liet hij in de rubriek Peper en zout van leidraden weten dat hij het een snertboek vindt. Frans de Groot vond dat ook, en daarom let Norbert in het vervolg beter op als Frans wat zegt. En het oordeel van Ben Lonen kan wel bij het oud-vuil. De lezer kiest zijn eigen hype. In het genoemde katern geven medewerkers en redacteuren van boeken, maar liefst 24 recensenten die ik regelmatig lees, hun lijstje van drie favoriete boeken van het afgelopen jaar 2013. Interessant om die keuzes te zien. Ik zocht naar Ilja Leonard Vijver, die in het voorjaar uitkwam met La Superba, de kritieken voorspelden dat het onwaarschijnlijk was dat er een boek zou uitkomen dat La Superba zou overtreffen. Wat denkt u? In geen enkel lijstje komt La Superba voor. Finaal vergeten. Wel staat John Williams op enkele lijstjes die het hart van de lezer gewonnen heeft met Stoner. Van Butcher's Crossing roepen nogal wat scribenten, nog beter dan Stoner. Ook wordt James Salter vermeld het eerste boek dat ik in 2014 zal lezen. Nu op naar Butchers Crossing, het boek dat ik in de laatste week van 2013 met veel genoegen las. Zo staat daar al meteen mijn persoonlijke smaak en mijn feilbaar oordeel. U moet het natuurlijk zelf weten, ik ga daar echt niet over. Misschien vindt u het boek wel onnoemelijk saai... en dat zal ik u dan niet afstrijden, want het is ook wel een saai boek. Zelden heb ik zo'n saai boek gelezen dat toch bleef boeien. Eerlijk, ik heb het niet diagonaal gelezen... ...niet wat doorgebladerd om bladzijde 334 binnen redelijke tijd te halen. Als de vier mannen de eindeloze prairie oversteken per paard en de langzame wagen, ...dan geeft Williams de leessensatie van eindeloosheid. Als de vier mannen ingesneeuwd raken in een dagenlange sneeuwstorm... ...en vervolgens een half jaar hoog in de bergen van Colorado vastzitten voordat ze de pas kunnen oversteken om een lading bizonhuiden met een lading bizonhuiden terug te keren naar Butchers Crossing... dan geeft Williams de lezer de leessensatie van vast te zitten. Dit is het verhaal. Het begin van het verhaal, want je moet er eigenlijk zo min mogelijk over vertellen. Een jongeman, William Andrews, staakt na drie jaar Harvard zijn studie... verlaat het huis van zijn vader in Boston en trekt de wijde wereld in... Naar Kansas, naar Butchers Crossing of All Places. Een onmogelijk gat, een paar huizen, een hotel, een saloon, een paar hoeren en een leerlooier. Het speelt in 1870. De bisonjacht is op zijn retour. William wil de wereld zien en hij vindt de oude Rot Miller bereid om een expeditie op te zetten. William betaalt. Ze zullen de buit naar raad verdelen. Schneider zal de bisons villen. Charlie Hawke alcoholicus en godsdienstwaanzinnig, is expert met de ossen, hij kan koken en is niet tegestaande zijn ene hand, de andere is tijdens een andere expeditie afgevroren, manusje van alles. Daar gaan ze, bij het krieken van de dag. Op de vooravond vindt bijna de seksuele inwijding de ontmaagding van de jonge William plaats door de goedhartige hoer Francine, die een onprofessionele liefde voor William heeft opgevat, vooral voor zijn jeugdige onervarenheid en voor zijn zachte handen. Als je terugkomt, voorspelt ze, zul je veranderd zijn, je handen zullen hard zijn. De suggestie is, niet alleen je handen. Maar als Francine in al haar witte, zachte naaktheid voor hem staat, gebeurt er iets in William wat hij niet kan benoemen, nog duiden, en hij vlucht van haar weg, zonder haar aangeraakt te hebben. Verder vertel ik niks. Komt de voorspelling van Francine uit, komen de mannen überhaupt terug, overleven ze hun avontuur? In het korte deel 3 krijgt de lezer antwoord op deze vragen nadat hij lang, lang gedacht heeft waar moet dit naartoe, als het al ergens naartoe moet. Veel laat Williams oningevuld. Zo horen we niet waarom Will Andrews zijn studie heeft afgebroken. We horen ook niet waarom hij niet meer naar huis terug wil. Heeft hij eigenlijk een moeder? We horen niet wat hij met zijn leven wil, wat zijn plannen zijn. Tijdens die lange maanden hoog in de bergen zou er genoeg tijd zijn voor flashbacks, voor mijmeringen, voor omzien, voor het koesteren van wrok eventueel, maar niets van dat alles. Hij gaat zo op in het hier en nu dat herinneringen non-existent zijn. Niet relevant. Je zou denken dat je iets te weten komt over Miller, Schneider en Hawke, maar nee, de mannen blijven voor de lezer, als voor Will Andrews, ondoordringbaar, ongenaakbaar, incommunicabel. Ze wisselen alleen het hoognodige met elkaar uit. Er ontstaan geen gesprekken. Vier autisten op kamp, gezellig. De natuur echter spreekt zich dan volle uit. De prairie, de droogte, de bergen, de blauwe luchten, de sneeuw, de storm, de bizons, de paarden, de ossen, de honger, de dorst, het verlangen naar het witte warme vrouwenlijf. Ik moest denken aan Jack London. Bij hem is de natuur de, prota de protagonist van het drama. Ik las op de achterflap een quote uit de New York Times Book Review: Butcher's crossing is hard en medogenloos... maar ook ingehouden van toon. Het heeft de weg geplaveid voor Cormac McCarthy. Inderdaad, verhelderend. In Cormac McCarthy tref je een vergelijkbare wereld aan... die in de Nederlandse letteren nergens voorkomt... uitgezonderd misschien nooit meer slapen van W.F. Hermans. Filosofisch lijkt me Williams schatplichtig aan Friedrich Nietzsche. Butcher's crossing is een lofzang op het nihilisme. De menselijkheid die onder de hardheid zit, komt niet op een koopje. Is Butchers Crossing beter dan Stoner? Ik weet het niet. Ik warmde me meer aan de docent Stoner... dan aan het maniakaal neerknallen van duizenden bisons. Maar kom, de centrale verwarming in huizenloone functioneerde prima. Ik kon dus toch genieten van dit ijskoude boek... in de laatste dagen van 2013. Ja, <laughs> Butcher's Crossing. Mooi gezegd. Butcher's Crossing. Ja, nog beter dan stoner, zeggen de recensenten tegenwoordig. Um, maar, ja, ik heb het vermeld in, in die recensie. Dat was uh, een beetje het, het grote verhaal in boeken van 27 december. De lezer kiest zijn eigen hype. Uh, want, uh, ja, die... Uh, ...dat groots in de markt zetten... ...dat, dat schijnt niet meer zo, zo te werken. Het is uitgewerkt. De, de, de, de lezer... Uh, um, ...gelooft het niet. Wat denk je dan van zondagmorgen boeken? Van? Zondagmorgen. om uh, ja, ja. van de zaal, Prachtig ja. programma. Elk, elk boek wat op televisie komt... Kijk er dan al, aan, dat, dat, dat. Nee, dat, uh, ik kan niet, kan niet naar een keer al kijken. Oh, ik vind het dat, dat verkoopt. Uh, dus ja? Ja. ja. Je kunt zeggen van... Uh, ...het werkt niet, het werkt wel. Uh, Kun je er niet naar kijken bij? Nee. En jij, ken jij het boeken zondagmorgen? Ja. ja. Wat vind jij ervan? Ja, ik, ik, ik, ik kijk er ook wel eens naar, maar, maar, maar lang niet altijd. Ja, kijk hier zo'n cultuur spannend als Stoner hier zo uh, helemaal een pagina besteed, uh, besteed aan, uh, uh, overigens een andere cultuur uh, van 20 december. God is terug. Uh, wie had dat gedacht, hè? Maar uh, goed, dat schijnt dus ook een, een, een, een trend te een zijn. Hype. Een, een hype. <laughs> ja, ja, ja. sommige hype duren heel lang. <laughs> die duren heel lang, ja. Ja. ja. Maar je had nog iets over kookboeken. Ja, maar ik vind het dat interessant. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Daar ja. willen we nou, weten. Ja. Oh. <laughs> nou, er is een vrouw, die is een jaar of 45, 43 geloof ik, en die woont in Amsterdam met haar man. En die heeft in het begin van haar huwelijk heeft ze een hele periode in Ierland gewoond. Uh, ze is daar gaan koken, omdat er verder niet zoveel te doen was. Met allerlei natuurproducten, alles puur, niks, geen bi alles biologisch, alles uh, helemaal uitgeplozen. En die is teruggekomen naar Nederland en is in Amsterdam gestart met een ongelooflijk druklopend restaurant. Dat je, moet je een maand oh, van tevoren bespreken. Hoe heet dat? Ja, dan moet ik eventjes opzoeken. Want daar willen we natuurlijk wel beter, ja. Daar gaan we naartoe, hè? Daar he? gaan we naartoe, ja. Ja, ja, ja. Want wij zijn voor de natuur. Uh, voor de pure so, natuur. Uh, nou ja, goed. Het nou, even niet de zaken, doet nou, Even niet de zaken. Ik zal het zo opzoeken. Maar zij uh, uh, is dus begonnen gewoon in het klein. En dat is uitgegroeid tot een geweldig restaurant. En dat, dat is... Helemaal in het uh, trend van deze tijd. Gewoon zorgen dat je goed weet wat je eet. En mm. dat het heel natuurlijk en verantwoord is. Niet al die rimrammen. Uh, en ze leert ook. in haar Ze heeft kookboeken geschreven. Gepubliceerd. Prachtige grote boeken. Met alles. Uh, de recepten zelf met de hand geschreven. In eigen handschrift. Ze heeft een heel mooi handschrift. Mm. Tekeningetjes erbij. Foto's erbij. Want haar man is fotograaf. Het is, ik heb het aan verschillende mensen gedoog gegeven. En het is een kostelijk boek om te zien. Maar nou, meerdere kookboeken uitgeven. Ja, het ja, ja. ja, heeft er al drie uitgegeven. Maar nou las ik in de NRC... dat... Oh, hier zie je het restaurant. De, in de NRC, dat in Dubai en Polen en in China. Zo. Publiceert. Ja, het, ja. Is, het is niet te geloven. Het niet. restaurant heet Restaurant As. Hier zie je het. As. As. Prinses staat 19. Ja. Nou, dat loopt als een fluit. Wat een merkwaardige naam, As. As. Ja, vind ik ook heel raar. Ik heb het nog niet helemaal gelezen, het verhaal. Want ik heb het eerlijk gezegd, die recensie net gekregen bij uh, de Drie Koningentocht. Ja. <laughs> Over Drie Koningbezoek. Maar ik, ik, uh, ik wist het wel. Ik had het van mijn zusjes gehoord dat zij daarmee uh, nog aan de weg timmert. En het zijn, nou, blad, verkoopt. Daar heb ik twee keer een boek uh, van haar gekocht. En gegeven als cadeau. Het zijn dure boeken, vrij duur, 30, 40 euro zo. Maar het is een lust voor toch? Het is een nicht uh, van jou. Ja, het is een, een kind ja, van dat een doet nou Dat doet er eigenlijk niet. Nee, dat, nee. dat, uh, ja, goed, dat ja. doet niet de zaken, maar dat is toch. dan uh, uh, nou, toch Nou, zij Ja, Ja, ja. je kent beetje Mijn moeder een haar kent, moeder waren zusjes. Ja, een kan een beetje oh, ja. zijn. Je kent beetje misschien wel. een beetje Ja, Ja, ja. beetje een een beetje een beetje een een Ja. Maar het idee, dat schrijft ook in dat, dat, dat heb ik nog wel gelezen, want ik heb nog niemand door. Ik heb nooit geen koklessen gehad of niks geen opleiding gehad. Ja. Zomaar uit de blote. Zo. Dat is ja. Grappig. Dat is toch grappig. Maar ik, ik, heb het uh, een soortgelijk verhaal. Uh, ik was uh, bij mijn zoon uh, in Amerika en daar, ja, daar kwam ook iemand uh, koken bij hem thuis met een fotograaf erbij. Dat is gewoon een, een, een vrouw, een Nederlandse vrouw, die uh, daar uh, woont. En die maakt ook allemaal eigen kookboeken. Brengt die uit. Ik denk, het is, het is een hype, uh, kookboeken. Ja, maar vrouwen. Ook... Eenvoudig koken van uh, eerlijke materialen. En dan ja. foto's. Eerlijke materialen, dat schijnt erg uh, belangrijk te zijn. Gezoondschoente. Ja. Iets wat, wat in de buurt geproduceerd is, waar het niet de halve wereld over hoeft. Ja, wij uh, hebben een interessante uur literatuur. Dankzij uh, Margriet Boon, Norbert de Vries. Uh, dankzij Willem ook. Ik heb ook mijn steentje bijgedragen bij Lonen. We bedanken ook uh, Stefan Eigenaar voor zijn technische assistentie. Dit was het, uurliteratuur. literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.